Begrepen, als ik de bal krijg, dan moet hij naar voren toe geroeid worden. Niemand die de moeite neemt van Feyenoord om naar die bal toe te gaan. Dan doet Mooi Sander het maar. En die denkt, hij kwam daar vandaan, daar heb je hem weer terug Het Systeem van Feyenoord is dus nu weer logisch. Met Pelle in de spits. Schaak en Armenteros rechts en links. Filena op nummer 10 erachter. Twee controleurs, Vormer en Klaas hier daarachter. Terwijl Martens in een bal naar voren trapt. Maar die lijkt me wat aan de harde kant. Dan loopt Filena wel op door. Die bal komt in de handen van Vermeer. Terwijl Pelle nu zijn hand opsteekt en zegt. Zou je niet proberen die bal naar mij te spelen? Dan kan ik hem eventueel nog doorkoppen enzovoort. Maar daar. Had Martin die dan voor een keertje andere gedachten over. Ajax verdedigt inmiddels uit met een goede bal van Blind in de richting van Eriksen. Die ze van de bal laat lopen door Klaasie. Ook daar oogt het allemaal weer net wat vellen. Komt Feyenoord dan toch nog weer echt terug in de wedstrijd. En wil Feyenoord dan echt nog, ja natuurlijk willen ze dat. Maar hebben ze de kracht nog en de brie om echt nog in de buurt van het doel van Vermeer te komen. Daar waar het er in de eerste helft toch eigenlijk totaal niet meer naar uitzag. Loopt Feyenoord nu meer vooruit en Ajax meer achteruit. Balbezit Nelom, ook hij nu op de helft van Ajax. martens Indy, ook hij nu op de helft van Ajax. Klaasie, breed en dan gaat de bal terug naar Matthijsen. Dat is ongeveer de enige van Feyenoord die nog op de eigen helft staat. Ja, en ook dat is nu niet meer het geval. Hij steekt over en uh, probeert dan schaken te bereiken. duel met Blind, Blind wint dat. En uh, Hoessen, die dan uh, even uit de spits is gekomen, raakt de bal op zijn knie. En uh, levert zo in bij former. Loopt vervolgens former van zijn standbeen af en dus de vrije trap. Voor Feyenoord gefloten uh, door Kuipers. Dat is uh, volkomen logisch. En Dan kan uh, Feyenoord misschien wel uit zo'n situatie wel weer dreigend zijn. Want tot nu toe uit die standaard situaties is het vrij dreigend geweest. De vrije trap kort genomen op schaak. Aan de rechterkant kan het duel aangaan met uh, Blind. Lijkt even voor de binnenkant te kiezen. Maar gaat dan toch voor de buitenkant. Martins Indi is daar nog. Uh, gaat dan het duel aan in het strafschopgebied? Drie ajax hier voor zich. Dat zijn er toch al gauw twee te veel. Blind zit ertussen. Bal over de zijlijn geschoten door Palsen. Merkwaardig toch hoe zo'n wedstrijd alle kanten opzwalkt. zwalkt. waarbij je nu weer het gevoel hebt dat Ajax eigenlijk alleen maar terugloopt. En dat uh, ook ja, zichzelf voor een deel aandoet. Natuurlijk Feyenoord speelt anders en Feyenoord wil dan voor. Maar Ajax laat zich ook terugduwen. Terwijl de ingooi van Feyenoord nu ver komt. En Armateus bijna met de bal komt. Wordt door Paulsen weggekopt. Opgevangen door Martins Indy. Afgeleverd bij Nederland. Die moet hem vanaf de linkerkant. De Staselbied weer gaan inbrengen. We moeten eerst ontdoen van Lijon. Loopt uh, eigenlijk wat te twijfelen. Geeft de bal dan weer in de breedte. A Martins Indy die geeft hem veel te hard en onhandig. Een meter achter Nelom terug. Ja, dat is niet teruggeven, dat is gewoon inleveren. Ingooien voor Ajax. Dat zich gelukkig zal prijzen dat het zo in een cadeautje de bal terugkrijgt. Want ademhalen, dat is Ajax eigenlijk al een minuut of wat niet meer gegeven. Zietersom in de drukte, verspeelt de bal. En Feyenoord gaat nu echt aan een offensief beginnen. Met Vormer. die krijgt wat ruimte om te schieten. Raakt de bal nog één keer aan en besluit dan toch aan de rechterkant Schaken te bedienen. Schaken die de bal aanneemt en dan binnen door wil bij Blind. Maar Blind is Schaken tot nu toe de baas. En dus vanaf de rechterkant komt niet zo gek veel gevaar. Maar ook Ajax schiet nu de bal zomaar over de zijlijn via Fischer. En levert dus ook zomaar in bij Feyenoord. Dat in balbezit blijft met nog een ruime een kwartier te spelen in dit duel. Heeft Feyenoord Ajax onder druk gekregen? Nu moet het nog zien een kans te creëren waaruit het een doelpunt kan maken. Dat gaat niet gebeuren met de diepe bal van Martins Indy. Want voor wie die bedoeld was, het zal ongetwijfeld op Armenteros zijn geweest. Maar die is echt meters naast de, aanvallen van de nieuwe aanvallen van Feyenoord gekomen. En Feyenoord maakt zich overigens op voor nog een wissel. Want ik zie iedereen. Je... Die uh, zijn schoen aan het rechttrekken is. Ja, Verhoek. Die uh, gaat er in het elftal komen. Ik vind dat moment van zo even met die mislukte paas op blind typerend voor hoe Ajax nu speelt. Want normaal loopt blind blind door. Dat is een beetje een flauw woordgrapje. Zo dus bedoel ik het helemaal niet. Omdat hij weet dat de bal wel komt. En nu lijkt hij te twijfelen van oh ja, ik kan wel naar voren lopen. Maar we staan maar twee in voor. En we staan een beetje onder druk. Laat het maar niet doen. En dan komen de problemen echt vanzelf. Je moet juist doen waar je goed in bent. Dat gold voor Feyenoord in het begin van de wedstrijd. Dat geldt nu een beetje voor Ajax. Nu gelukje voor Ajax. Klaasie struikelt, verspeelt de bal. Maakt Ajax een goal. Is dus het de next voor Feyenoord? Want 2-1 kan nog. 3-1 lijkt me te veel van het goede. Schöne aan de bal. Die gaat schieten van 30 meter. Schiet tegen Matthijs op. Dan moet Filena de bal oppikken. En via vormen komt hij dan bij Nelom terecht. En dan kan Feyenoord over een counter gaan nadenken. Nelom kijkt even. Pelle gaat wel diep. Maar Nelom kiest dan toch voor het tikje breed op Armenteros. En heeft nu de bal weer teruggekregen. Klaasie. Heel oh. veel te hard ingespeeld op Nelom. Krijgt de bal niet onder controle. ze pikt op. Op de helft van Feyenoord rechterkant Martins Indy. Hij kiest voor de binnenkant nog een keer kappen. En dan kan Hoese schieten. Bal geblokt door Martins Indy en uiteindelijk door Matthijssen. Maar dan uiteindelijk ook door Van Beek. In paniek over de zijlijn geschoten. En dan is het de beurt aan Verhoek om in te vallen. Daar komt dan Verhoek schaken. Gaat naar de kant. Dat is de ene buitenspeler voor de andere in de hoop. Dat je met Verhoek... Misschien nog wel meer dan met Schaken iemand hebt die zonder dat hij zijn tegenstander nou per se voorbij moet een voorzet kan afleveren. Met in ieder geval nu twee lange mensen die daar staan. En het komt dus ook van Armatero's naast Pelle. En zo uh, kan je het op die manier doen. Vers bloed dus ook daar. Schaken bedankt voor de moeite. Die kreeg nog een klopje op de schouder van Ronald Koeman. Frank de Boer is er ook maar weer bij gestaan. Want dat hebben we nu een aantal keer gezegd. Gerust zijn ze er allemaal niet op. Dat ijsbeert maar wat heen en weer. Dat staat, dat zit. Dat heeft de armen in de zakken over elkaar of in de haren. Maar eh, rust, nee dat is het niet. Nu Eriksen die gaat schieten nadat hij een ingooi vanaf de linkerkant van Blind mooi meeneemt. Maar als hij in het strafgebied van Feyenoord aangekomen is eigenlijk te gehaast schiet. Misschien moest dat ook wel, want zoveel tijd was er niet. Hoe dan ook, de bal verdwijnt meters over het doel van Mulder. Die is niet in de war, die is niet geschrokken. Die kijkt naar de klok, ziet, 14 minuten. En ziet dat Seipel nog altijd met 2 in achter staat. Maar dat eh, Feyenoord wel de laatste minuten vaker en meer op de helft van Ajax te vinden is. Nu uh, kiest hij voor de lange bal. Nu wel in de richting van uh, Pelle. Gaat het duel aan met Al de Wereld. Dat verliest Al de Wereld. Armenteros met de borstenbal op Klaas. Hilda Arena vindt dat het uh, met de hand gebeurt. Verhoek dan aangespeeld. Goeie, goed aangespeeld in ieder geval. En Verlena voor de goal gekomen. Maar daar is Vermeer eerder bij de bal. Randje, doelgebied. En ligt Al de Wereld nog altijd uh, geblesseerd op de grond. Heb ik niet de indruk dat hij aan zijn hoofd werd geraakt. Maar daar heeft hij het wel vast. Dus ik ben benieuwd wat er dan uiteindelijk uh, precies gebeurd is in dat duel. Daar uh, met Pelle, als ze uh, beide de lucht ingaan, uh, treft hij met het uh, gezicht de arm van Pelle. Of andersom, hoe dan ook. Pelle heeft uh, zijn arm daar ongetwijfeld niet per ongeluk. En al de wereld was toch echt van plan de bal te koppen. Maar dat laatste lukte dus uiteindelijk niet sterker nog. Het leverde bijna een kans op voor Feyenoord. Nu levert het de kans op om even wat te gaan drinken langs de zijlijn. Terwijl al de wereld uh, behandeld wordt. En het dus inderdaad opvallend is dat Feyenoord niet alleen goed begint aan de wedstrijd. Daarna het eigenlijk allemaal verkeerd doet. En nu de wedstrijd weer in handen heeft. Hoe wisselvallig beide ploegen deze wedstrijd tot nu toe zijn. Ik heb eens een keer bij een wedstrijd tussen Nederland en Duitsland geloof ik geroepen dat er een... Uh... Gele kaart zou moeten volgen voor een Duitse speler. Die probeerde met zijn hoofd de hand van een van onze jongens te raken. Maar ik had toch de indruk dat Pelle wel dergelijk een beetje te veel met de handjes blabberde. Oké, oh. uh, okay. vooruit het hoort ook wel een beetje bij in deze slotfase van een wedstrijd. Die dan toch weer hectischer is dan je eigenlijk op basis van de eerste helft had durven vermoeden. Omdat het er toen echt wel op leek dat Ajax misschien voorrust al ruimer afstand zou nemen. Dat heeft Ajax nagelaten. Terwijl Schöne nu naar de kant gaat. En Serrero, uh, de Zuid-Afrikaan, in het elftal komt... En daarmee is het aantal denen in het elftal uh, wat lager geworden. Aakstad uh, met vier denen. Speelden natuurlijk de drie op het middenveld. En Fischer, die dan uh, voorin speelt. Nu nog drie over. Zit er nog één op de bank voor de zekerheid. Ook twee zelfs trouwens. Boilersen en Andersen. Dus het had een hele gekke middag kunnen worden. Maar dat wordt het niet. Balbezit voor Vermeer, want daar waren we gebleven en dat de wedstrijd even was stilgelegd voor de blessure van Alderwereld... die dus nu langs de kant staat te wachten tot hij er weer in mag. Mag dat? Dat mag. En dan gaat Vermeer de wedstrijd weer in gang zetten. 12 minuten, komt zeker 3-4 minuten bij. En de standen nog altijd 2-1. Vermeer neemt alle tijd en wacht ook rustig even op Alderwereld tot hij op zijn plekje staat en aanspeelbaar is. Want niemand van Feyenoord bij hem in de buurt om te voorkomen dat hij met ballen al naar voren toe gaat. Pals ingespeeld, die steekt dan de middellijn over aan de linkerkant een beetje... Uh, van het veld. Uiteindelijk als hij dan ziet dat Feyenoord uh, eigenlijk wat verder naar voren had moeten verdedigen. Dat deed het in eerste instantie niet. Maar Matthijsen kiest precies op het moment dat Paulsen denkt zal ik hem eens diep gooien voor de weg vooruit. En dus moet. Palsen achteruit. Nu kan het weer vooruit. Richting Blind. Die nu wel mee naar voren is gekomen. Aan de rechterkant. Fischer naar binnen getrokken. Fischer gaat het duel niet aan. Daar met Van Beek. Tot ergernis van Blind. Maar Ajax blijft wel in balbezit. Feyenoord komt niet van de goal af. ze nu ingespeeld. Duel met Matthijssen. Beiden liggen op de grond. Kuipers vindt het mannelijk. En dus mag het omdat er geen overtreding wordt gemaakt, beide gaan voor de bal. Uiteindelijk levert het Ajax een hoekschop op. Het klinkt heel enthousiast, maar het publiek is tegenwoordig al blij als Ajax überhaupt een doelkans lijkt te gaan krijgen. Foutje van Van Beek, dat is een soort onervarenheid. die Een bal die eigenlijk heel ongelukkig uit een duel wegstuit. Het probeert nog bij de zijlijn af te schermen, maar dan onder druk van de tegenstander toch nog een voetje er tegenaan zet en een hoekschop weggeeft. Werkelijk totaal onnodig. Maar zoals gezegd, dat hoort misschien wel een beetje bij jongens van 19, dat mag. Want daar leren ze van. Hoekschop van Ajax komt laag. Wordt verlengd door Paulsen. Die had in ieder geval die gedachte. Maar komt er niet aan toe. De bal komt terug bij de man die de Hoekschop nam. Eriksen, die nu vanaf halfwege de Feyenoord -helft de bal weer in dat strafgebied wil afleveren. Fischer kopt maar komt de verkeerde kant op. Dat lijkt me inderdaad dus niet zo handig. Misschien even in de eerste helft blijven hangen. Armenteros wil vervolgens de bal controleren. Slaagt daar ook niet in. En zo neemt Ajax Lijon wel over. Nou kondigde ik een minuut of acht geleden een soort offensief voor Feyenoord aan. Het gek is eigenlijk dat dat juist vanaf dat moment. Er wat minder van gekomen is, terwijl nu hoeze wegdraait van 20 meter van het doel. Als hij een keer zou kunnen schieten, probeert met de voorzet. Die bal wordt teruggekomen op van Beek Een kopbal op eigen doel. En daar moet uh, Mulder nog gestrekt voor naar de hoek. Van deze kopbal van Sven van Beetje. Je kan zeggen wat doet hij nou dat cool. Je kan ook zeggen doet in vervolg iets handiger. <grijgene> nou, wat meer uh, richting je doelman. Maar dat is ook Link, want dan komt hij hem nog meer tussen de palen. dat was net niet zijn bedoeling. Hij haalt wel voldoende uh, tempo uit de bal. Om ervoor te zorgen dat de keeper er nog bij kan. Dan moest hij wel een snoekduik maken. Mulder, Ajax uh, intussen weer terug op eigen helft. Feyenoord verdedigt uit via Matthijssen en Klaasie. Uh, Klaasie kijkt eens in de diepte. Is Pella al speelbaar. Die wil in ieder geval de bal hebben in dat duel met uh, Moisander. Wint dan vervolgens ook het duel. Dat krijg je als je graag de bal wilt hebben. In ieder geval draait nu om zijn as. Met Eriksen voor zijn neus. Oei, dat doet dat Italiaan heel slordig. Levert zomaar in. En dan is het gevaarlijk met Eriksen meteen in balbezit. En dus uh, gevaar voor Ajax Hoessen die de bal niet lekker aanneemt. Nelom die daar uitstekende duel aan gaat. Zoals hij dat de hele wedstrijd Hij wint het leeuwendeel van zijn duels daar links achterin bij Feyenoord. Dat doet hij prima. Nu de bal diep gooien in de richting van Armenteros in het duel met uh, Lijon. Wint uh, Armenteros. Draait ook zo weg dat hij meteen een paar metertjes ruimte heeft. Kies dan voor de weg terug naar Nelom. Nelom opnieuw pellen aanspelen. Zo gaat Feyenoord toch ook weer voor het al oude systeem uh, kiezen. Pellen proberen te zoeken en zo uh, doorvoetballen. Maar pellen zoeken mislukt en dan kan Ajax uitverdedigen. We hebben een aantal keren hebben wat gezegd over polletjes links en rechts. Maar het veld, als ik eens goed naar kijk, is werkelijk ongelooflijk slecht. Want het is echt een knollentuin op sommige plekken. En nou juist uh, de laatste jaren eigenlijk het gras in de arena heel behoorlijk was. Maar daar is vandaag echt geen sprake van. Onwaarschijnlijk slecht. bezit voor Ajax. Serrero, paas, Lison ontvangt. De rechterkant draait makkelijk weg van de tegenstander. Nogmaals langs Nederland. voorzet. Oei. Als daar... Uh, nou ja, ik zou bijna zeggen of hoeze, of iemand anders zijn nek uitsteekt is eigenlijk al genoeg. Uh, maar ja, niemand stak zijn nek uit. En zo rolt die bal voor het doel van Mulder langs en ontsnapt Feyenoord. Want zoals gezegd, 3-1 voelt toch wel als een beslissing na 82 minuten. Feyenoord nu op een 2-1 achterstand, dat is toch te overzien. Zeker als het elftal van de Koeman met Armenteros en Pelle het gevoel zal hebben dat er vroeg of laat toch nog wel ergens een balletje in het strafgebied van Ajax gaat vallen waar die spitsen wel even wat mee kunnen. Ja, toch je voelt ook uh, überhaupt in het stadion wel een beetje zo van nou het is nog lang niet zeker. En uh, zo ziet het er ook uit. Dus dat klopt ook wel met het uh, beeld. Want uh, iedereen blijkbaar heeft in uh, dit stadion Pelle gaat het duel nog maar weer eens een keer aan met de wereld grijpt meteen naar zijn hoofd en zegt dan tegen Kuipers hallo hij doet het weer. Maar deze keer blijft wereld staan en Kuipers laat opnieuw doorvoetballen. Matthijs kop terug op Mulder. En dan uh, zal Kuipers ongetwijfeld nog even, inderdaad, dat doet hij, contact zoeken met al de wereld. En uh, geeft Pelle nu een standje van Denkrom, armpjes bij je houden. En uh, Feyenoord probeert intussen wel weer uh, Pelle te bereiken, maar die was even niet bereikbaar, want uh, die had contact met Kuipers. Ajax aan de andere kant met uh, Eriksen. Draait even achteruit, want hij ziet dat hij de meest vooruitgeschoven man is. Dat is meestal niet de bedoeling, maar de man die die aanspeelt, Palsen, staat tussen drie Feyenoords in. Ordezin. En dan gaat Ajax uh, als een soort automatische piloot, dat is een logische reactie, terug richting Vermeer. Vermeer wereld of uh, Moisander, pardon. Moisander wordt opgejaagd door Verhoek. Maar omdat Verhoek naar het centrum komt, is de linksback blind vrij. Daar gaat de bal naartoe. Dan moet Verhoek daar weer naartoe. Dat kost kracht en energie. En dat heeft eigenlijk geen enkele zin, want je loopt er toch niet meer dicht. De bal bezit dan voor Hoesse die tot op de eigen helft nu een bal komt gaan halen. Wat daar nou precies de bedoeling van is. Ontgaan totaal. Dan wordt die bal ingeleverd bij Serrero. Dat lijkt me er dan iedereen die de bal moet krijgen. Lijon loopt wel weer. Want die heeft er ook wel wat inhoud gekregen. Aan de rechterkant van het veld moet de voorzet geven. Bal komt bij de tweede paal. En opnieuw staan de twee van Ajax in het stadsveld. Die lopen allemaal naar de eerste paal. En bij de tweede paal waar bijna alle ballen terechtkomen. Daar staat er nooit een. Behalve natuurlijk toen die voorzitter in de eerste helft zo punt gaf op het hoofd, op het hoofd terecht. Maar van Van Sigtelzond Feyenoord heeft overgenomen. Filena kopt. Armateros wil graag bij de bal komen, maar komt een teenlengte tekort. En zo kan Ajax via Serrero en Eriksen uitverdedigen. En blind aan de linkerkant. Daar is ruimte. Vandaar het applaus vanaf de tribune. Omdat Ajax dat in een paar voetbewegingen aardig oplost. Eriksen nu bereikt op de eigen helft. In wandeltempo. Paulsen aanspeelt. Feyenoord wel blijft staan. Maar uh, de bal breed leggen op uh, al de wereld, al de wereld die uh, met de bal aan de voet. Want hij wordt niet onder druk gezet. Uh, door kan lopen richting het middenveld. En uh, Blind meegeslopen aan de linkerkant nu. Die uh, aangespeeld wordt. Verhoek moet dan meelopen. Eriksen is blijven hangen. Zoals hij dat eigenlijk altijd doet als Blind uh, diep gaat. Is Eriksen daarachter altijd aan speelbaar. Gaat nu het strafschopgebied in met vormen. En kiest dan uiteindelijk niet voor uh, de paas. Maar voor het schot. En we gaan even naar Andy Houtkamp. Naar Atlantiek. Ja, de 4x100 bij de vrouwen. Het is nog de halve finale, zeg maar de serie. De eerste twee gaan naar de finale, plus de twee tijdsnelste. En Nederland loopt in deze serie. Onder andere tegen Jamaica met een hele goede ploeg. Nederland ook een hele goede ploeg, natuurlijk. Met Kadien Vassel, Daphne Schippers, Madia Gafour en Jamil Samuel. Maar het zal moeilijk worden om bij de finalisten te komen. Want de beste twee, plus twee tijdsnelsten... gaan dus door naar de finale. Drie series, dit is de eerste serie later. Over een klein uurtje krijgen we nog de heren in actie. Maar eerst eens kijken of de dames het gaan halen. Onder andere tegen de Dominicaanse Republiek in baan 2... Frankrijk baan 3, Jamaica baan 4... Nederland in baan 5, Duitsland baan 6... en de sterke Nigerianen in baan 7. Benieuwd wat Nederland kan... Vorig jaar zilver op het EK in een prachtig Nederlands recordtijd van 42-45. En die tijd zal nou, minimaal geëvenaard moeten worden om naar de finale te kunnen gaan. Want Nigeria, Duitsland en Jamaica natuurlijk en Frankrijk zijn hele sterke tegenstanders. De Dominicaanse Republiek is de enige. Uh, het enige land dat minder heeft gelopen dan de oranje ploeg. De dames zitten er klaar voor. Vier loopsters dus. We beginnen met Nederland voor, met uh, Kadien Vassel, die het stokje gaat overgeven aan de prachtige bronzen medaillewinnares op de Meerkamp Daphne Schippers. De dames zitten klaar. En dan gaan de Heupen langzaam omhoog als de starter in dit prachtige Luzniki-stadion. Waar het uh, warm is, een graadje of 6,27. Het pistool omhoog heeft. En dan is er gestart. Met uh, dus Nederland in baan 5. Kijk ik naar de eerste wissel die zo gaat plaatsvinden. Kadim Vassel op Daf de Schippers. Daf de Schippers is weg. Krijgt de uh, stok goed in handen. En blijft uh, heel aardig in het spoor van de dame voor haar bij Duitsland. Gaat zelfs Duitsland voorbij. Wel aan de binnenkant Jamaica wat sneller. En dan wordt een stokje overgegeven aan Madia Kafour. Hele goede 400 meterlopers. Daar valt een stokje van Nigeria. En dat is uh, gunstig voor Nederland. Madia Kafour ligt in vierde positie. Verde, vierde positie. Geeft het stokje voor de laatste keer over aan Jamil Samuel. Die uh, strijdt met Duitsland om de... Derde plaats, maar dat gaat niet lukken. En ook de vierde plaats wordt heel moeilijk, omdat uh, aan de binnenkant Frankrijk nog loopt. Nou, het wordt de vierde plaats. Het is nog uh, netjes en dat betekent dat het wachten wordt, omdat uh, Nederland uh, niet bij de eerste twee zit, maar wel bij de twee tijdsnelste volgens nog. Maar we krijgen nog twee halve finales en dus wordt het spannend. Terug naar Bas en naar Frank in de arena. Ja, want uh, hier zit er inmiddels uh, bij de vijfde wissel. Dat is uh, zo even gebeurd. Tevreden bij Feyenoord in het elftal gekomen. Om dan maar te hopen dat die bal daar in de laatste seconde nog een keer goed valt. Het is Ajax dat aanvalt Hoessen die heel veel tijd nodig heeft om de bal onder controle te krijgen. En dan schiet. En die bal stuit er terug van de voeten van Mulder. En komt wel of niet op de arm van een van de Feyenoord verdedigers. Het is voor de duidelijkheid nog 2-1 voor Ajax. We zitten in de 88ste minuut. En Ajax schreeuwt om een strafschop die het niet krijgt. Omdat je als verdediger alleen maar alles moet voorkomen. Om te zorgen dat die bal niet tegen je hand komt. En ik ben geneigd om te zeggen dat Klazi dat doet. En de bal terecht niet op de stip. Wel een hoekschop. En na wissel 5, ook nu wissel 6. Dat is dus de laatste van deze wedstrijd. Daar komt Van der Hoorn in het elftal. En die komt dan voor? Lijon. Lijon. Ja, volgens mij uh, is het Lijon. En uh, ja, dat is het... Uh, ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het de debuut van Van ja. der Hoorn. Zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, en uh, Eriksen uh, met de hoekschop. Niet onbelangrijk. bal wordt achterin weggewerkt door uh, Feyenoord. Teruggebracht door Palsen in de richting van uh, Eriksen. Die daar uh, meteen onder druk wordt gezet door uh, Filena. Aldewereld is daar nog gebleven. Wil graag de bal voorzetten. Wordt geblokt. Letterlijk en figuurlijk. Bal en al door uh, Martins Indy. Bal over de achterlijn. Stois achterbal gegeven door de assistent scheidsrechter. wereld kijkt even. Hallo. En wordt hij toch gewoon uh, weggezet? Dat klopt inderdaad. Hij wordt weggezet en dus kan uh, Feyenoord de doeltrap nemen. Uh, Aldewereld is nu rechtsbek. Dat zijn wel de gebruikelijke patronen bij Ajax. en uh, Dat betekent dat er in ieder geval extra kopkracht gekomen is in het elftal. Dat zal uh, de Boer dan... Als belangrijkste punt hebben gezien. Terwijl de doorgesloten bal van Feyenoord een beetje ongelukkig op de punt van het strafstoppbied van Ajax valt. Daar moet Vermeer naartoe. Die komt nog een beetje in botsing met mooi Sander. Het valt allemaal wel mee. Daar liep tevreden voor Feyenoord nog in de weg. Maar de bal is gewoon voor Ajax. laatste minuut van de wedstrijd komt eraan. Zichtelson kopt een bal door. En dat probeert hij te doen in de richting van Hoeser. Maar die struikelt. Koeman vindt dat er vaart gemaakt moet worden. Dat gebeurt eigenlijk maar half. Dan wordt er een diepe man ervoor gespeeld naar Pelle. Pelle die een kopje wel wint. En dan nog maar een kopje wel. En dan nog maar een wel. En dan wordt de bal door een ander weggetrapt. Dat is mooi Sander. Die doet dat blind in de hoop dat Zichtelson kan aannemen. En Ajax in de vooruit kan zetten. Voorzet Siegtersson vliegt weer bij de eerste paal voorbij. Aan Hoesen komt weer bij de tweede paal. En weer staat er niemand. Nee, van, Beek, van Beek staat daar. En die slingert de bal naar voren. Het enige wat Feyenoord nog kan doen. Met tevreden en Pelle daar in de punten van de aanval. Armenteros en Verhoek daaromheen. Daarachter nu Vormer en Filena. En in de extra tijd. Waar we bijna aan toe zijn. Moet Feyenoord wel opportunistisch gaan spelen. Doorgekoopt de bal van Pelle op tevreden. Teruggelegd. In de richting van Filena schiet de bal in een voorzet tegen Palsen op. En dat levert Fijner dan een hoekschop op. En uh, aan de linkerkant. En daar gaat Vormer zich voor melden. Filena gaat ook die hoek in. Die gaat uh, de bal kort nemen op Vormer. terugkrijgen En we krijgen vier minuten extra tijd in dit duel. Dat was wat te verwachten met alle wissels. En de blessurebehandeling onder andere van uh, al de wereld. De hoekschop overigens weggewerkt door uh, Ajax. Maar opnieuw ingebracht in de richting van Van Beek. Die komt bij lange na niet aan de bal. Die is namelijk voor Blind... Dan wordt daar ingevlogen door Verhoek. Doet hij dat reglementair? Nee, natuurlijk. niet en, en heeft hij zijn vliegprofet? Ja, om, om te beginnen. Nou ja, hij vliegt nog vrij laag. Misschien mag dat zo, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval onreglementair wat Kuipers betreft. Blind probeert dan maar het veld nog wat uh, weer te herstellen. Dat lukt eigenlijk maar half. wil eerlijk zeggen, het veld is echt niet goed. Extra tijd dus aangebroken. Ajax, Feyenoord 2-1. Zou het nog gelijk worden dan? Zal Ajax zich een afloop achter de oren krabben en zeggen... ...we hadden dat in de eerste helft eigenlijk allemaal al kunnen beslissen... ...maar dat hebben we niet gedaan. En dan loop je dus in het slot van de wedstrijd alsnog uh, dit risico. Terwijl nu Hoessen de lucht ingaat met Nelom. Nelom het wel wint. Filena de bal mist even verderop, maar wel zijn tegenstander raakt. Daar reageert het Ajax-publiek fel op. Dat levert Filena niet alleen de vrije schop tegenop, maar ook een gele kaart. Dat is dan de vierde aan Feyenoord kant bij ajax regel 1. Eriksen er één helemaal in het begin van de wedstrijd. Maar wat ongelukkig zal uitkomen, Sigtorson over het slachtoffer, is dat Feyenoord niet alleen seconden verspeelt... En als dat ziekkelsonder ligt, zelfs minuten, want die blijft nog lekker even liggen. Dat het de bal kwijt is en dat het allemaal tijd kost en je uit je ritme haalt voor zover je erin zat. Want je wilt natuurlijk maar één kant op. Feyenoord houdt nu ook echt met het vrije schop tegen drie aanvallers op de Ajax-helft. Dat er een vrije schop komt die net buiten het strafschopgebied ligt. Ja, dat zegt een heleboel over ja, de plannen van Feyenoord. Want 3-1 verliezen maakt nu even niet meer uit. Je kan ook nog 2-2 maken in de extra tijd. De vrije trap van de rechterkant getrapt door Eriksen richting de, nou ja, richting de, wat eigenlijk? Richting de aanhang van Ajax. En uh, de feestende aanhang, heel voorzichtig feestende aanhang alvast uh, van Ajax. En dus Mulder, die haast maakt met uh, de doeltrap. In de extra tijd van deze wedstrijd probeert Feyenoord in ieder geval nog iets af te dwingen. Iets dat lijkt op een kans. En uh, waar je dan uiteindelijk misschien nog wel een doelpunt uit kunt maken. Pelle wint het luchtduel. Armen wint het wel, Maar doet dat uh, met een elleboog. En daar is uh, weer al de wereld, arme al de wereld. Die heeft uh, vanavond flink wat hoofdpijn, vrees ik. Het slachtoffer van. Maar Ajax profiteert, want krijgt een vrije trap. Ja, als je gevoelig bent voor wagenziekte, word je natuurlijk ook op zeeziekte. Want uh, zoveel Ajax hier op de tribune zijn aan het springen, dat je letterlijk het stadion voelt schudden op de grondvesten. Dat beweegt, dat is een merkwaardig uh, gevoel. Terwijl Vermeer nog een uh, bal naar voren trapt in de richting van Sichthofston, die aan de rechterkant staat, maar van de bal wordt gezet door Villena. Die kopt de bal over de zijlijn. En zo langzaam maar zeker is uh, de tijd. De voornaamste tegenstander aan het worden van Feyenoord. Anderhalve minuut nog over van de vier minuten extra tijd die erbij zouden komen. 2-1, nog altijd de voorsprong voor Ajax. En Ajax aan de bal via Hoessen die nu bij de cornervlag aankomt. En daar maar probeert tijd te winnen. Wachten, wachten, wachten, wachten. wachten. Dan komt er of een overtreding of zoals nu tikt Nelon je de bal van de voeten. Maar hou je er een ingooiën over en kun je dus weer seconden winnen. Het heeft alle schijn van dat Ajax dit gaat uitspelen. Ik ben een beetje menselijk. Nou ja, het schudden valt wel mee op zich. We, kunnen, we overleven het wel. Eriksen krijgt de bal vrij. Kan nog schieten. Bal geblokt door uh, Klaas. Die zet meteen de achtervolging in, op Eriksen. Die wel in balbezit blijft. Blind dan uh, naar Serrero. Serrero bal voorgeven richting de tweede paal. Dat was het idee. Maar uh, daar is niemand. Alleen Mulder om de bal op te vangen. En die heeft maar één optie. De bal naar voren roeien. Maakt niet uit naar wie. Hij doet het naar de zijlijn. Dat is niet de meest verstandige optie. Hoewel Amateros daar wel het duel kan winnen. doet hij niet. Van wereld Die roeit de bal ook naar voren. Hensbal gemaakt door wereld, Vrije trap, Feyenoord. Nou, daar heb je de mogelijkheid nog in de extra tijd voor Feyenoord. Als je nu een bal goed voorslingert. Dan heb je in ieder geval nog de kans om de gelijkmaker te maken. De Boer kijkt even naar de vierde man. Was dit nou nodig? En is het niet altijd trouwens? Maar in beide gevallen is het antwoord ja en nee. Het was nodig en nee, het is nog geen tijd. Officieel nog tien seconden over van de vier minuten extra tijd. Nou, weet ik wel dat dat ook minstens vier minuten is. Maar we zitten echt op het end. De laatste kans misschien wel. Vormen de bal het strafselgebied binnen. Pellen de lucht in. Vermeer de lucht in. Vermeer heeft de bal te pakken en plukt hem letterlijk voor het voorhoofd van weg. Die heeft het gevoel gehad even dat die bal op hem af kwam en dat hij ging keer gaan koppen. Maar dat lukte niet en dat is dan meteen het laatste moment van deze wedstrijd. De Ajax-fans halen dan toch nog opgelucht adem Om de simpele reden dat de wedstrijd uiteindelijk niet zo hun kant op kantelde dat het al beslist was. En Feyenoord na een hele, ja een goed begin, maar een hele zwakke eerste helft eigenlijk al ontmanteld had kunnen worden. Maar toen het 2-1 bleef kwam Feyenoord in de tweede helft met meer geloof en meer durf. En meer lef toch nog opzetten. Het leverde kansjes op. Maar uiteindelijk bleef Ajax overeind. De basis voor de zegen gelegd in de eerste helft. Maar dus toch nog met de hak over de sloot. De zegen voor de Amsterdammers. Het wordt 2-1 met de matchwinner uit IJsland. Zichtersom. We hoorden Bas Tichler en Frank Wilaard. Ajax stijgt naar de voorlopige vierde plaats in de eredivisie... met zes punten nu uit drie gespeeld. En Feyenoord staat na vandaag zeventiende met nul uit drie. We zijn terug, zometeen met nog onder meer drie voetbalwedstrijden... en wielrennen en atletiek na het uitgestelde nieuws. De NTR Radioprijs 2013. Een foto van het hek van het binnenhof. Ja, het hek hebben wij ook hier vervaardigd. Het mooiste. Momenteel hebben wij de minister-presidenten achter ons hek zitten. Ben ik de man?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 op Radio 1 en luistert daarna... het nieuws van alle kanten. Kijk hier dus zeg Heb jij de afgelopen tijd DigiD gebruikt? Ja of nee? En wist je dat je met je DigiD... ook een 2 minuten orgaandonor kunt worden? Ja of nee? Dat is belangrijk, want Nederland... heeft meer orgaandonoren nodig. Als je zelf een orgaan nodig zou hebben... wil je toch ook dat er een donor voor je is? Registreer je daarom in 2 minuten met DigiD op ja nee.nl. Op HollandTour.nl stap je binnen bij de populairste cafés, mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar HollandTour.nl. Toer schrijf je met OE. Dankzij de vakbond zijn bedrijven die uitzendkrachten inhuren... er nu ook zelf verantwoordelijk voor dat ze fatsoenlijk worden betaald. En jij vraagt je nog steeds af of je lid moet worden van de vakbond? FNV Bondgenoten wil gewoon goed werk voor iedereen. Ga naar fnvbondgenoten.nl en word nu lid. FNV Bondgenoten, voor gewoon goed werk. Ontdek dat nieuwe eetcafé en proef de sfeer bij die leuke bed en breakfast. Ga naar hollandtour.nl Tour, schrijf je met OE...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 Mark Visser met het uitgestelde nieuws van twee uur. Inspecteurs van de Verenigde Naties zijn aangekomen in de Syrische hoofdstad Damaskus. Ze zijn daar om de beschuldigingen van het gebruik van chemische wapens te onderzoeken. Over de bezoek is maanden onderhandeld. Er zijn afspraken gemaakt over veiligheidsgaranties voor de inspecteurs. De inspecteurs zullen in elk geval drie plaatsen bezoeken waar chemische aanvallen zouden zijn geweest.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 Producenten van geitenkaas en geitenmelk gaan hun verpakkingen aanpassen. Veel producten staan plaatjes van geiten in de wei... terwijl ze in werkelijkheid bijna allemaal het hele jaar in de stal staan. Wakker Dier was hierover een proefprocedure begonnen... bij de reclamecodecommissie, maar die is nu ingetrokken. Sommige fabrikanten hebben toegezegd hun verpakkingen aan te passen... en anderen gaan bekijken of de geiten toch de wei in kunnen. Dan het weer. Vanuit het westen klaart het op en breekt de zon af en toe door. In Limburg blijft het lang bewolkt en regenachtig. Het is met 20 graden koel. En ook morgen koel cool en wisselvallig. Daarna blijft het een paar dagen droog en wordt het vrij zonnig. Dit was het NOS-journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Op de A2 bij Eindhoven staat 10 kilometer file richting Den Bosch... tussen Knoopend Hocht en Knoopend Baterdorp. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A58. Die weg is van Eindhoven naar Tilburg dit weekend dicht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 Vooral voor mijn man, natuurlijk, want die kijkt elke avond voetbal. En uitgerekend vanavond komen ze vrienden kijken. Groot drama, natuurlijk. Maar ik zei al, schat, vergeet nou die televisie. Mevrouw Steen, wij keren direct uit hoor. Dan kunt u meteen een nieuwe televisie kopen. Oh, zo snel al. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Dat is verzekeren anno nu. Ga naar abnamro.nl/slash inboedelverzekering. ABN Amro, de bank anoniem. Langs de lijn gaat verder, onder meer met atletiek. Het is de slotdag van de wereldkampioenschappen in Moskou. Onder meer met de estafettes, zowel bij de mannen als de vrouwen op de 100 meter. We horen straks al de serie van de Nederlandse dames. En die houtkamp heeft Nederland zich geplaatst voor de finale. Helaas niet. We hebben nog een derde serie zelfs te gaan, maar Nederland ligt er nu al uit. 43-26 was de tijd. Helemaal niet zo slecht. Daarmee werd Nederland vierde, maar de twee tijdssnelsten gingen door. En in de serie daarna waren het Oekraïne en Zwitserland, die uh, sneller liepen als nummers drie en vier. En dus is Nederland niet geplaatst voor de finale. En dan is uh, zo meteen bij de mannen, die vanaf tien voor drie geloof ik uh, gaan beginnen hè, aan de series. De vraag, uh, doet Rani Martina daarmee? Of is hij te geblesseerd? Nee, hij loopt mee. Het is om precies te zijn zes minuten over drie... ...dat het uh, viertal allemaal uit Willemstad over is, Curaçao. Brian Mariana, Mar Mariano, Giorendi Martina, Lee Marvin Bonavacia en Hensley Paulina mee gaan doen. En uh, Martina loopt in baan twee, of als tweede. En dat betekent dat hij uh, een groot gedeelte recht uh, end heeft en dus geen bocht hoeft te lopen. In Herenveen begonnen om half drie Herenveen Heracles, Henk Kok... Ja, lijkt me een interessante wedstrijd, Hugo, tussen Herenveen en Herakles. Herenveen kan op gelijke hoogte komen met de beide koplopers PSV en PEC. En Herakles heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Twee keer verloren met, met 3-1. Dus kop tegen staats zou je kunnen zeggen, in deze fase van de, van de wedstrijd. Diepe bal op Finn Bokerson Die kan er niet bij. Kan de bal gewoon op worden gepakt door, door Pasveer. Twee wedstrijden verloren. Ja, dan moet zo'n trainer van Herakles. Die moet natuurlijk wat doen. Dat is juist ja, standverplicht. Het is in dit geval Jan de Jonge. Hij was niet tevreden. En over Dorda, de verdediger. Daarvoor heeft hij Davidson, Davidson en Australië heeft hij binnen de lijnen gebracht. Maar daarvoor wordt wel wat omzetting. Van ik zie dat Rienstra bijvoorbeeld op het middenveld speelt. En dat Koendes en Schenkeveld nu het hart van de verdediging vormen. De aanval van Heerenveen, laat ik gaan kijken. Komt de bal? Nee, die komt net niet op de juiste plaats terecht. Die kwam net niet, uh, in dit geval was het bij Wildschut. Maar de aanval gaat door of kan eruit verdedigd worden door Herikers hier aan de rechterzijde. In dit geval was het door Rosheuvel de rechterspits die helemaal was teruggekomen om in elke verdediging te assisteren. Ik had het even over de opstelling. In het hart van de verdediging Koentes en Schenkeveld en de rechter verdediger is Tewierik. En dat hangt allemaal samen met de blessures in die ploeg. Blessuren bijvoorbeeld van Bruns en de niet beschikbaar staan van Foujizewits. We krijgen al vroeg in de wedstrijd een vrije schop aan de rechterkant van het veld. Die wordt genomen door een van de middels van middenveld. ...van Heerenveen, Eikrem. Eigen baard, veel mensen in het 16-meter-gebied. Op dit moment staat er nog één speler van Heerenveen... ...in buitenspelpositie, maar hij komt ongeveer terug. En dan moet de bal er ook nog eens een keertje heen gaan. Daar gaat die bal. En die wordt even beroerd door een van de verdedigers van Heerenveen. Ik dacht dat het in dit geval... ...dat het Oktiba was. Oktiba, de centrumverdediger. Die kon die bal wel beroeren... ...maar dat ging allemaal via een verdediger van Herekles. Interessant begin. Hoekskop. Eerste hoekskop in de wedstrijd. Wordt genomen vanaf de linkerkant. Eikrem. En het publiek staat er alweer achter, na die twee overwinningen van Heerenveen. Die bal, die wordt ingezet. Hij zit erin. Hij zit erin. En is het Finn Bogason? Is het Finn Bogason? Ik denk dat het Finn Bogason is. Jawel, het is Finn Bogason. Finn Bogason. Wat een wonderbare gespits uit die hoekskop. Schopt hij de bal binnen. En zo staat Heerenveen. Terwijl klok. amper drie minuten rond. Is alweer op 1-0 in deze ontmoeting. Er is gesproken met de zaakwaarnemer van Vin Bogelsson. vanaf gaan deze wedstrijd. Ze willen graag zijn contract verlengen En ze willen graag dat hij blijft bij Heerenveen. Nou nou, hij geeft weer zijn visitekaartje af. Voor tal van clubs die tot dusverre niet meer hebben geboden dan 4,5 miljoen euro. Gaston Postporen zei tegen mij. De interim directeur. Er moet een bedrag zijn met 7-0. Nou, Weet je het wel. In elk geval minimaal 10 miljoen euro. Leuk begin van de wedstrijd. Finn Bokasom, Heerenveen en Erekles 1-0. De bal rolt ook in Breda. Nak Ado Den Haag. Ragnar Niemeijer. 0-0 is het na 2,5 minuut. Hooi aan de linkerkant in de aanval. Begonnen bij de thuisploeg legt de bal richting de punt van het strafschopgebied, Maar daar kan Ado Den Haag uit verdedigen. Adolf wacht nog altijd naar twee duels. Op zijn eerste overwinning. Links hooi in de punt van de aanval, Schallek. En aan de rechterkant staat Anthony Croquette. Want zo kennen we hem sinds een weekje. En de bal nu bij Nak over de achterlijn gegaan. De aanval loopt stuk. En de bal wordt opgepakt door Gino Coutinho, de doelman van Den Haag. Die ploeg wist in ieder geval te scoren. Twee keer Van Duinen, één keer Holla dit seizoen. Nak helemaal nog geen goals. Hoewel het wel een puntje veroverde. Wat wijzigingen dus voorin. Wijziging op het middenveld, Sarpong. En neemt de plek in centraal op 10 zeg maar. Suk zit daardoor op de bank. En ook een nieuwe rechterverdediger. De eerste speelminuten voor Gilles Swerts, Ex-Feyenoord, ex-Vitesse onder meer. En dat zorgt er dan voor dat de rover op de bank zit. Allemaal na de thuisnederlaag van vorige week. Niet eens zo heel slecht gevoetbald door NAC. Maar wel met 2-0 verloren. Onder meer door een goal van Finn Bogasson. Daar is hij weer in de slotfase van de wedstrijd. Heerenveen won met 2-0. Kwakman pakt de bal op. Gilles dan naar Zwerts. Die staat een meter of 10, 15 buiten de punt van zijn eigen strafschopgebied. Kan de bal niet controleren en dus kan Ado overnemen met Gaudier. Hij heeft nog niet de indruk kunnen maken de afgelopen weken... die hij wel maakte in een mooie fase vorig seizoen bij Heracles. In gooi richting Gaudier. Linkerkant van het veld. Ado, Gaudier kan er misschien wel langs. Hij heeft wat controleproblemen op de punt van het strafschopgebied. Hij wil dan Meijers aanspelen... Opgekomen linker verdediger lukt niet. Wel opgepakt op links door Van Hare. Vervolgens weer Goudenier. Kroket verdedig mee. En dan is daar Gillissen. En vervolgens verspeelt die de bal. Zwerch kan het opbouwen. En dan Hooi met de aanname aan de linkerkant over de middenlijn. Nak valt aan met Sarpong. Hij heeft wat ruimte. Bal naar links. Vervolgens gaat Sarpong de diepte in. Heeft hij de bal te pakken. Moet Malone nu aan het werk verdedigend Wordt hij voorbij gelopen? Komt er een kans aan voor Nak. Maar dan moet je de bal niet te ver voor je uitspelen. Dat gebeurt wel na 4,5 minuten spelen bij NAC Breda. Het blijft 0-0. Mooi weer. Goed veld. Goede sfeer. En nu nog doelpunten. In België is de laatste etappe bezig van de Eneco Tour door Nederland en België. Die gaat van Tienen naar Gerardsbergen over 208 kilometer... met Tom Dumoulin in de Leidenstrui en heeft hij nog altijd... Goede kans op de eindzegen, Sebastian Timmerman? Zeker weten, want hij zat uh, helemaal goed voorin in het peloton. Dat jacht maakt op een uh, kopgroep van acht, waar we al uh, lange tijd naar kijken. Kopgroep waar één Nederlander trouwens in zit, Pim Lichthart. Maar Dumoulin uh, zagen we heel goed voorin zitten in het peloton. Al behoorlijk uitgedind, dunt. Toen dat peloton, en dat was een minuut of tien geleden... voor de eerste keer de muur van Gerardsbergen uh, beklomt. Daar ligt de finish, eigenlijk nog in het dorp Gerardsbergen. Dan moet het uh, allerzwaarste gedeelte, dat smalle stuk... van de muur van Gerardsbergen, moet dan nog komen. Daar gaat uh, men vandaag twee keer in zijn geheel overheen. En de derde keer ligt dus de aankomst in het dorp... Uh, uh, op, uh, uh, nog net voordat ze dus naar die kapelmuur gaan. Dumoulin maakt een goede indruk. En het is een uh, secondespel. Zeven renners binnen de minuut van elkaar... Maar Dumoulin heeft maar een voorsprong van 9 seconden op Zdenek Stibar... de oud-veldrijder die het goed doet op de weg ook van Omega Pharma Quickstep. Dat is de ploeg waar de Tsjech voorrijdt. 9 seconden in de wetenschap dat er voor de ritwinnaar alleen al... 10 bonificatieseconden klaar liggen aan de finish. En daarna nog 6 en 4 voor de nummers 2 en 3. Kortom, als Stibar vandaag de rit wint, moet Dumoulin tweede of derde worden. En dus wordt het echt tot het laatste toe waarschijnlijk wel spannend. Lange tijd dus een kopgroep van 8... Vooruit, zei Pim Lichthart zit daarbij. Er zit één Brit bij Ian Sternert, die nog wel redelijk goed staat in het algemeen klassement. Op 3 minuten 58 seconden van Dumoulin. De andere rijders spelen geen rol in dat algemeen klassement. De voorsprong was een tijdje rond de 7 minuten, maar nu loopt het snel terug. 4 minuten 44 bij de eerste finishpassage. En nu zal een kilometer of 10, 15 verder zijn. De Bosberg, ook voor de eerste keer hebben gehad, is de voorsprong al minder dan 4 minuten. Nadeel voor Dumoulin. Dumoulin is wel dat hij niet al te veel ploeggenoten meer bij zich heeft in de spits van dat peloton. Hij moet al veel werk alleen doen terwijl Zdenek Stibar bijvoorbeeld nog Steegmans bij zich heeft. Bijvoorbeeld Chavanel nog bij zich heeft. Dus dat is in het voordeel van de Tsjech. Maar Dumoulin zit er nog goed bij als er nog zo'n 80 kilometer te rijden zijn. Laatste twee koersuren dus in de eco Tour van dit jaar. De Nederlandse estafette loopt dus dus niet naar de finale op de 100 meter later vanmiddag. Welke landen wel en die? Ja, die 4x100 wordt uh, als finale krijgen we met de Verenigde Staten, met Brazilië, met Rusland, Trinidad en Tobago, Groot-Brittannië, Canada, Jamaica en Frankrijk. En eigenlijk is de enige favoriet die er niet bij is, is Nigeria en natuurlijk Nederland. Jammer, eruit, maar het is niet anders. Op dit moment trouwens ook nog bezig het speerwerpen. Uh, dat is spannend. Drie worpen zo'n beetje gehad. En aan de leiding gaat Obergfiel. De Duitse voor Mikkel, de Australische. En Abba Kumova, de favoriete voor de Russische. Sport en muziek op Radio 1, LOS Langs Berlijn. voor een vriend of mine, Clarence Clements en Jackson Brown. Voordat ik over ga schakelen naar Henk Kok... ...moet ik hem even een complimentje maken. Ik was vorige week erg enthousiast over FC Groningen. Maar de man die al toen twijfelde aan FC Groningen... ...en wat had hij een voorzienige blik, dat was Henk Kok. Die verdediging die beviel hem niet. Nou, gisteravond kregen ze een pak slaag. Daar lusten de honden geen brood van. Henk, dat had je goed gezien, jongen. Ja, ik heb het gezien uh, gisteravond. Het was... Uh... Het was dramatisch en uh, ik heb genoten van Kambuur. Laten we de credits ook geven aan Kambuur, uh, wat leuk voetballen. Maar de verdediging van Groningen en de, met name het hart van de verdediging... en het meeverdedigen van de spits uh, Texera. En dat is uh, niet zo te doen gebruik in de betaalde voetbal... dat je al nog 30 minuten wordt gewisseld. Dat, uh, dat is wel heel duidelijk. Maar ik kijk hier naar deze wedstrijd. En deze wedstrijd is uh, voorlopig het meest belangrijk. Een van Linsen. Afstand, schot van Linssen. Afstandsschot van een meter of 20 afstand wordt opgepakt door uh, Noordveld. En de stand is hier 1-0 in het voordeel van Herenveen. Ze scoren vroeg tegen AZ... Ja, en je moet weer die man noemen, hè, die Finn Bogelson. Hij heeft een geweldige neusje voor de goal. Hij zit, verweegt zich niet alleen in de spit van de aanval. Hij gaat nu in de bal. Maar dan glijdt hij onderuit. Kan die bal niet bereiken, hè, Finn Bogelson. Maar hij wijkt ook uit naar links en naar rechts. En als je het vorige seizoen al 24 doelpunten hebt gemaakt. en nu alweer 4 doelpunten na drie competitiewedstrijden. dan ben je een zeer belangrijke speler voor zo'n ploeg als de Heerenveen. En het is natuurlijk ook leuk voor zo'n wedstrijd. voor de neutrale toeschouwer. Dat is een wedstrijd. Finn Bogelson naar de rand van de 16. Kasiak erbij probeert zijn tegenstander te wielen? te wordt even vast. Nee, zegt Sanders. Nee, zegt Sanders. Je gaat veel te gemakkelijk liggen, beste vriend. Je moet een strafschop, moet je verdienen. Hier geef ik geen penalty voor. Meteen was het gebaar van Sanders heel duidelijk. Hij stond er ook achter, kon goed kijken. En nu gebaard van Bokasson, jawel, ik werd, werd omklemd met beide armen. Nee, nee, nee, zegt Sanders. Theater, jongen. Theater. En ik geef hem volkomen gelijk, deze meneer. Sanders, hij heeft goed gefloten. Hier had hij geen strafschop voor moeten geven. Elke touch, elke aanreiking in het 16 meter gebied behoeft absoluut geen penalty te zijn. Maar gewoon dat spel gaat hier weer verder. En ik wil nog even zeggen dat het natuurlijk wel leuk is. Ja, dat nou niet leuk voor Herakles. Maar er is gescoord 1-0. Dan maakt de wedstrijd met 1 open. Maar Herakles loopt wel achter de feiten aan. En nu laat Herenveen Die laat zich over het algemeen wat vallen. De aanval wordt nu opgezet door Kwanza. Speelt je bal even terug naar Schenkeveld. Schenkeveld naar de linker verdediger. Naar Davidson. Die probeert Linsen te bereiken. Linsen gaat het 16-meter gebied binnen. Maar die wordt achtervolgd door Tigba. En er komt ook Noordveld uit zijn goal. Die krijgt nog even een zwieper van Linsen vrij schoon. Kop voor Heerenveen. En we hebben bijna 15 minuten nu gevoetbald. En de stand is 1-0. Door, voor en door. Finn Gesson, Heerenveen. In Breda worstelen NAC en ADO Den Haag. Tenminste, dat denk ik. Want ze zijn het seizoen beroerd begonnen. Ik kan niet anders zeggen. niet mee. Nee, één punt om nul punten, dat vertelt toch het verhaal van deze twee ploegen wel. Er is eigenlijk nog geen enkel leuk moment voorbij gekomen. Swerts heeft wel altijd iets fels in zijn spel. Staat nu halverwege de ADO-helft aan de rechterkant, de verdediger, maar... Moet met de bal toch ook achteruit. Via de middencirkel Kwakman wordt het linker verdediger van de weg. Dan is het Elson Hooi linkerkant. Halverwege de helft van Adel Den Haag. Cabral verdedigt mee, maar steekt eigenlijk geen been uit. En dus kan het verder. Sarpong denkt de bal nog eens terug te kunnen leggen richting het meter gebied waar Elson Hooy opduikt. De man die het opzette. Maar dan is al lang en breed de vlag omhoog gegaan van de assistent scheidsrechter. Zijn baas overigens vandaag, Serdar Guzebujuk... Hij heeft de leiding in Breda en heeft tot nu toe een makkie met deze twee ploegen. Een momentje gezien waarbij bij Den Haag. Holla onderuit ging in het strafschopgebied. Een heel, heel, heel klein zetje, denk ik. En ook zei, dat is niets. Ook hier gold. Een penalty moet je wel een heel klein beetje verdienen. Dus uh, eigenlijk het enige moment wat ik uh, heb opgeschreven. Cabral, rechterkant van het veld. heeft wat snelheid. heeft wat ruimte. De aanvaller van Den Haag. Die kwam van FC Twente. Waar hij vooral uh, buiten de lijnen heel veel indruk maakte. Cabral nog een keer. Krijgt de eens uh, terug uit uh, de as uh, van het veld. Dan aan de rechterkant nu twee mensen die hem uh, proberen de Pas af te snijden van de weg en learning die mij verdedigt. En dan loopt Cabral zich uh, stuk. Gaat de bal over de zijlijn en mag hij van de weg in uh, de 15e minuut van deze wedstrijd gaan gooien. Adel overigens uh, ongewijzigd vergeleken bij de wedstrijd. Die werd verloren bij de Eagles een week geleden. Er zijn wat tegenstrijdige berichten geweest van Johnny Zuiverloon. De Oranje International van vroeger. Jong Oranje dan toch met name. Hij uh, is nog altijd niet speelgerechtigd. Ik weet niet of hij aanwezig is, maar die debuteert in ieder geval nog niet in het vandaag blauw-blauwe tenue van Den Haag. Daar gaat de bal naar de linkerkant van het veld richting J, Hoge bal vanaf de rechtervleugel wordt gepakt door de doelman van de thuisploeg. Nog niet getest, dus ten rouwe, La Coutinho aan de andere kant ook niet. Moet allemaal nog een beetje op gang komen. Na een dik kwartier 0-0, NAC de Den Haag.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 All name to get Just some feeling. You. En Pharrell Williams met Get Lucky Heerenveen tegen Herakles. Henk Kok. 1-0 in het voordeel van Heerenveen. We hebben ruim 20 minuten gevoetbald. Het is nog niet zo'n hoogstaande wedstrijd. Herakles heeft nog geen kans gehad op de Maar Ik heb wel een leuke aanval nog gezien van Heerenveen. Het was eigenlijk niet een echt geweldige aanval... maar het was een hele lange bal van Van Andel. Dus de rechter verdediger. Stijl gespeeld en toen stond De Roon plotseling alleen vrij voor die keeper. Maar hij wilde die bal ineens verlengen met zijn voet. Maar dat mislukte. Het was ook heel moeilijk om die bal in één keer te verlengen met de schoen. In elk geval was er nog een mogelijkheid voor Heerenveen. En die heeft Heracles niet gehad. Heerenveen blijft wel wat hangen. Nu gaan ze in de aanval. Over de linkerkant van het veld. Via de verdediger Koen. Die geeft je voorzet helemaal naar de buitenkant. Kan slagveer daar nog bij. Hij gaat de duel daar met Davidson. En is de bal over de zijlijn gegaan. En dan heel gedecideerd een ingooien voor Heerenveen. Een meter of 10, 12 van de cornervlag af. En dat gaat Heerenveen ingooien. Je ziet wel aan die verdediging van Heracles Dat Koen en Schenkenveld niet zo vaak hebben samengespeeld. Ik wil niet zeggen dat het is. Is wel af en toe een beetje rommelig en onzeker. Daar in het hart van de verdediging. Hier nog steeds in bal bezit. Heeft de bal even teruggespeeld naar Van Arnold. Die heeft hem meteen vrijgemaakt. En dan gaat hij even terug richting middencirkel waar Kruiswijk staat. En Kruiswijk speelt die bal direct weer door naar Koen. Wordt druk op de bal gezet door Rosheuvel. Vandaar dat die bal weer terug gaat naar Kruiswijk. En dan weer in de breedte. Dus ongeveer parallel aan de middenlijn naar Ottigba. En dan gaat de aanval. Die gaat over de andere kant door van Alnholt. Weer druk op de bal bij Hier En ja, is Linsen. Dan naar Ramoa En dan zie ik Rosheuvel diep gaan, maar Ramoa gaat lopen. Met de bal wordt achtervolgd. Ja, ja. Dan is hij hem gewoon kwijt. had meer kunnen spelen dan Rosheuvel. Die had een en ruimte. Maar ja, Almoa zag dat niet of wilde dat niet. Ik moet wel zeggen, ja, Almoa, waar is hij goed voor? De laatste twee jaar heeft hij toch niet zo geweldig gespeeld. En niet op het allerhoogste niveau. Bij Herenveen heeft hij helemaal niet gespeeld daarvoor. Ja, bij een of andere Turkse club. En vandaar is hij weer naar Nederland gekomen. Op 15-jarige leeftijd kwam hij trouwens al naar Nederland. Maar ooit heeft hij een goed seizoen gehad bij Vitesse. Toen maakte hij eens keer 15 doelpunten. Het is nu Sijek bij de cornervlaag. Op de helft van Herenkler speelt de bal dan even terug naar Linsen. ze gaat schieten, let maar op. Die gaat ook schieten in de korte hoek. Ik dacht even dat je erin zat, maar goed, goed zat pas weer eraan. de raam. Het net bewoog heel even, heel even. En dan mag Herenveen zo meteen een hoekschop gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld, 23 minuten gevoetbald. 1-0 is de stand in het voordeel van de Vriezen. Hoeveel staat het in Breda, Ragnar Niemeyer 0-0. Ik heb een beetje medelijden met Jan Rols, collega achter me. Die de samenvatting voor vanavond inspreekt. Want ik denk dat er nog helemaal geen enkel moment is geweest van importantie. 0-0 de stand. En uh, ja, ADO rommelt wat aan de rechterkant. Komt er niet doorheen. Vormgoor halverwege de eigen ado helft. Als van het veld dan Den Haag. Ruimte ligt aan de linkerkant. Bij Meijers gaat de middenlijn over. Gaat de diepte in omdat hij door niets of niemand wordt aangepakt. Dan speelt hij in de richting Holla. Die kan schieten, maar zijn schot geblokt. Door Drost net binnen het strafstopgebied. Dat is waar. Holla opduikt maar via de voet. Ketst de bal dan richting keeper Terrawala van Nakken. Die mag de bal gewoon oppakken. Meegeven vervolgens ook aan Drost. En daar stoort niemand. Gilles in de as van het veld. Ziet de ruimte bij Van der Weg aan de linkerkant. Zwakke aanname. Laat de bal zo van de voet afspringen. Zegt iets over het niveau van de wedstrijd. Den Haag mag daar gaan gooien. Net over de middenlijn met Melone. Dan Cabral. Die zich even heeft laten zakken tot in de buurt van de middenlijn. Dan Van de Weg die overneemt. En dan is de bal denk ik met de hand aangeraakt. Of is dat even vasthouden geweest? Ado krijgt een vrije trap via Holla. Snel genomen naar Meijers. Een meter of twintig over de middenlijn. Dan zitten we aan de linkerkant van het veld. Gaudier weg uit de aanval. En dus moet het achteruit naar Van Haren. Verder terug naar Wormgoor. En dan probeert Ten Haag iets op te bouwen aan de rechterkant van het veld. Crosspaas in de richting van de aanvallers. Wie legt die bal daar eens goed neer? De bedoeling van Jansen is om hem te bezorgen bij Van Duinen. Maar dat lukt niet. Ado heeft een wat betere fase. In ieder geval een fase met wat meer balbezit. en lichte druk richting de goal van Ter Jansen duikt dus op bij het 5 meter gebied, Schampt de bal met het hoofd. En raakt dan ook nog geblesseerd. En Ter Rauwelaar zegt kom maar even kijken. Maand de verzorger van Ado om te komen kijken. Hij heeft echt pijn die Jansen. Ongelukkige gevallen. En uh, dat is pech. Ik kijk heel even wat daar precies uh, gebeurt. Nou ja goed, horen we later. 0-0, dat is het belangrijkste na 24 oh. minuten. Ja, wij zien nog even die herhaling van wat daar gebeurde. Uh, pijnlijk. Ja, dat, dat, dat lijkt echt... Uh, nou ja, je moet niet voor je beurt spreken... maar het lijkt wel een kruisbandletsel als je in de herhaling ziet hoe dat been draait. Gruwelijk. Horen we zo meer over. Eerst even naar Moskou. De laatste wereldtitels worden vergeven vandaag en die... Ja, we zijn begonnen aan de 400 meter bij de mannen. In de eerste serie van uh, drie hebben we onder andere Jamaica aan het werk gezien. Een slechte wissel tussen nummer 2 en drie. een zonder bol lopend in deze serie. Die gaan we straks in de finale zien. Want Jamaica en Groot-Brittannië wisten zich te plaatsen uh, voor de finale. Het, de drie het hinkstapspringen is ook begonnen. En daar staat uh, Pedro Pablo... Picardo na een sprong bovenaan. Regerend Olympisch kampioen Taylor, vooralsnog derde, maar die hebben nog een lange weg te gaan. En het speerwerpen is bezig. En daar gaat het nog altijd goed voor Oberfjell, de Duitse. Hij, of hij, zij, staat bovenaan. Met een verre worp van bijna 70 meter. Nu gaan we de tweede serie van de 400 meter krijgen. En daarna de derde, en dat is met Nederland. Het is bijna drie uur. Eén wedstrijd in de eredivisie is al afgelopen. ajax Feyenoord het vanmiddag 2-1 door doelpunten van Pelle namens Feyenoord en twee goals van Sikdorson namens Ajax. Het was overigens ook al de ruststand in deze klassieker. Straks na drie uur het vervolg van Heerenveen tegen Herakles... en ook NAC tegen ADO. En vanaf half vijf is er ook nog Twente tegen FC Utrecht. Tot zo.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 En hoeveel hebben we over voor onze veiligheid? Het was het meest angstaanjagende dat ik ooit heb. Een uurlang onderzoeker veiligheid en mensenrechten, Quirien Eijkman. Als het zo blijkt dat hij gemarteld is, dan moeten we eigenlijk de vraag stellen... of het recht om hem nog te vervolgen niet sterk verspeeld is. Vanavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Droom is fijn.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 Toto, voorspel en dien. Ja, ja, ja, dat is het doelpunt. Dit is Radio 1.